We wisten samen waar we hoorden en zonder. elkaar te zien vond jij maar altijd wel weer terug. Ik heb al een... Wat langer, dus ik geef het. Rust. De uren zijn voorbij dat jij me kust en alles wat ik voel is. Mm, mm, mm. Ik heb alles gegeven, ik was nog niet.